Joris Tubenitski met het NOS-journaal. Tientallen vliegtuigen van het Israëlische leger voeren aanvallen uit in de Gazastrook. Onder meer meer Gazastad zou zijn aangevallen nadat Hamas vanochtend duizenden raketten op Israël afvuurde. Een Israëlische legerwoordvoerder zegt dat er 2500 raketten werden afgeschoten. Hoeveel mensen er zijn omgekomen kon hij niet zeggen. Wel zei hij dat er duizenden reservisten zijn opgeroepen. Vanochtend zijn tegelijk met de raketaanval ook Palestijnse terroristen vanuit Gaza de grens overgestoken... en hebben ze Israëlische tanks overgenomen. In de plaats vlak vlakbij de Gazastrook... zijn ze volgens een krant een politiebureau binnengedrongen... en hebben daar Israëliërs gevangen genomen. Bij een ruzie tussen jongeren in Berlikum, bij Den Bosch, is vannacht geschoten. Volgens Omroep Brabant raakte daarbij niemand gewond. De politie heeft drie minderjarige verdachten opgepakt... De ruzie zou rond middernacht zijn begonnen in de buurt van een basisschool. Op een bedrijfsfeest in Tilburg is gisteravond een man zwaar gewond geraakt door een zware stroomschok. Volgens de politie ging het mis toen hij een lamp wilde ontkoppelen. De man raakte bewusteloos en werd gereanimeerd. Politieagenten hebben de stroom uitgezet en zagen toen dat er een brandje was begonnen. Dat hebben ze meteen geblust. Mensen die op het feest in Tilburg waren, krijgen slachtofferhulp aangeboden. Pieter Omzicht denkt er nog over na of hij mogelijk premier wil worden... als zijn partij het grootst wordt bij de verkiezingen in november. Dat zei Omzicht in het tv-programma Opeen. De leider van Nieuw Sociaal Contract zei eerder nog... dat hij niets voelde voor het premierschap... maar de afgelopen tijd is Omzicht daar anders over gaan denken. Het weer dan nog. Bewolkt en in het noorden wat regen. Vanuit het zuiden breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Vanmiddag is het droog bij ongeveer 20 graden. Morgen zon en sluierwolken en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Fielen op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voorknopen te Nieuwe meer, rijden langzaam over 7 kilometer. De vertraging is een kwartier. En dit heeft te maken met de afgesloten A9 in verband met werkzaamheden. En tot zover de AWB verkeersinformatie Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort.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 Closing, but she ain't going home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 champagne open. en uh, Dus als je daarbij bij wil zijn, dan uh, ben je er ook hartelijk uh, welkom. Tussen, nou. zeven uur, ja, tussen zeven en acht. Hè? Jij zei vanmiddag, maar vanmiddag is die... Uh, ja, vanmiddag is de... De, de kwalificatie voor de ja, sprintreis. Precies. Om zeven uur begint de sprintreis. Ja. Dus ik ja. denk dat Max om uh, rond uh, tussen kwart voor acht en acht uur wereldkampioen uh, wordt. Dus dat wordt groots gevierd, neem ik aan. Dat tenminste. wordt groots gevierd in Nederland. Uh, we gaan beginnen met de tweede uur inderdaad. En uh, tegenover ons zit Edwin Gissels. Uh, welkom uh, Edwin. Goedemorgen. Hallo. Biografie schrijven ja dat ben je eigenlijk hè Klopt. ja en Zandvoorter en Zandvoorter en uiteraard Zandvoorter, ja daarom ja. Ja, daarom, ja. daarom zie je in ja. die volgorde <laughs> ja het wordt niet zo heel veel lopen voor je waarschijnlijk ook hè. nee nee nee, en nee. maar uh, ja jij, jouw laatste biografie was van uh, Harry ja. de Winter Harry de Winter ja, ja. Harry de Winter dat ja. was een uh, mooie klus neem ik aan want jij, ja. kende, jij kende hem goed Harry de Winter is uh, producent, hè. Uh, ja. programmamaker geweest ja tv uh, noem maar op wat hij allemaal gedaan heeft wintertijd hè dat, dat programma was jou ook bij betrokken? Ja, ja hij was producent. Uh, eigenlijk een van de eerste, zo niet de eerste in Nederland. Alleen uh, Joop van den Ende was net twee jaar eerder met, uh, met een dramaserie, Citroentje met Suiker. En Harry begon in 77 uh, als tv-producent. Toen deden de Omroepen het allemaal nog zelf hè, in die ja, tijd. Ja, ja. Uh,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 Nee, nee, hij is niet van nee, IDTV. Nee, nee. Nee. Nee. Nee. Okay. Maar goed, hij heeft de IDTV destijds. Hou die ho is inmiddels overleden. Dat, ja, uh, afgelopen dit jaar, maart, al, nee, inderdaad. Ja. Uh, heeft hij de ID, IDTV destijds verkocht aan uh, Chris uh, onder... Ja, aan een platenmaatschappij. Ja. Ja. een platenmaatschappij. Ja. Ja. Ja. Althans, het was inmiddels een mediabedrijf geworden. <coughs> uh, en uh, hij heeft de eerste helft van zijn bedrijf in 1994 aan Chrysalis verkocht, inderdaad. Uh -huh. En twee jaar later de andere helft aan de VNU, de tijdschriftenuitgeverij.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 Je hebt uh, Harry heel veel gesproken. Maar je hebt ook met, uh, geloof ik, 60 mensen in om ja, zijn omgeving gesproken. Ja. Nou, hij, jij bent, uh, hoe heet het, uh, uh, redacteur van uh, ik Wintertijd, Wintertijd. Ik, ik was redacteur van Wintertijd. Ja, ja, ja. Ja, vanaf april ja. begin, de eerste ja. aflevering was in 1999. Dus, uh, sindsdien uh, werkte ik met Harry samen. En... Uh,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 ...gewoon volledig geconcentreerd zou zijn op het gesprek... ...omdat ik weet dat het straks gewoon op papier komt te staan. Dus dan kan ja, ik ja. nog eens goed over, over nadenken terugluisteren. En het voordeel met Hardy zelf...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 En jij als derde. Okay. Maar het wordt redelijk verkocht. Met stipnieuw binnen, Ger. Ja, ja, ja met stipnieuw binnen. Ja. En dat weet jij nog <laughs> wel. Gert die tijd. Vorige was ik alarmschuif. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, mooie playlist. Ja. Je, je hoopt natuurlijk dat zo'n boek redelijk verkocht wordt. Ik bedoel, uh, ja, nou, vergede... Uiteraard, daar doe je het doe onder je het andere om te voor. Ja, nee, ja. zeker. Nou, je bent redelijk in de, in, de, in de picture geweest. want Ik zag uh, uh, Johan Derksen nog uh, met het boekje op tv. Uh, ja, die heeft hem ook nog even omhoog gehouden. Precies. Ja, dat helpt wel. Ja, dat helpt zeker.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 werk, uh, uh, ja, ze bellen jou en jij, komt, jij gaat dan gesprekken aan. Ja. Hoe ho, ho lang uh, uh, uh, moet je met mensen praten om uh, jouw materiaal te hebben? Om... Ik, ik heb inmiddels, dat heb ik uitgerekend. En ja? inmiddels, ik doe, een gesprek is, is meestal zo'n 2 à 2,5 uur, dat is de perfecte spanningsboog. Daarna word uh -huh. je moe en dan raak je de concentratie kwijt. Uh, en ik heb per 30 boekpagina's ongeveer één zo'n gesprek nodig.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 Bijvoorbeeld in de tijd van Rembrandt, de schilders. die hadden dingen. portretten in opdracht maakten ze. gewoon van rijke families. En ze deden vrije productie, vrije werken. Van ja, ja. deze dingen die ze zelf ja, graag ja, wilden ja. schilderen. En dat, dat is eigenlijk bij mij ook zo. Ik doe ja. biografieën in opdracht. en ik doe biografie die ik gewoon zelf graag wil schrijven. Ja. En zoek dan vervolgens daarvoor natuurlijk wel een weg. waardoor het ook nog ja. met terugwerkende krachten. enigszins gecompenseerd ja. Ja. wordt al die tijd. Ja. Die ik ja. Jij kwam eigenlijk op het idee, omdat je een gesprek met je vader aanging. over zijn leven begrepen.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 Uh, en in die drie maanden heb ik voornamelijk met hem zitten schaken. Uh, uh, maar ik had eigenlijk gewoon het hemd van zijn lijf moeten vragen. Ja. Want een heleboel dingen weet ik helemaal niet. Ja. Uh, Jammer is dat. hè? He? ik ja. nog nooit gevraagd. En dan kwam je gewoon op die leeftijd niet Want ik was toen ja, begin twintig. Ja. Dus dan ben je dan op die leeftijd niet zo mee bezig. Uh, en later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 uh, en ja, dan krijg je op een gegeven moment ook wel een soort van routine in. Ja, maar ja. Dat, dat was ook een hoop uitzoekerij waarschijnlijk. Hè? Zeker. Met, uh, dus enorme knipselmappen doornemen voor het Van Salmo Rus, die ja. tot... Uh, ja, wie niet eigenlijk. Hè? Ja, wie niet. Iedereen kwam. Ja, iedereen kwam. Dat was ja, wel, iedereen kwam uh, het ja. was natuurlijk een leuk programma om naar te kijken. Ja, vond ik zeker. ook wel. Het laatste seizoen hadden we uh, Maarten Verossum Chantal ja. Jansen, ja. Jan Slachter. Nou, dat soort ja. uh, mensen. Nou ja, goed. Dat zijn prachtige dingen. En, en, en, dus, ik wil niet zeggen makkelijk, maar daar kun je heel veel van terugvinden op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 Ja. En uh, toen zei hij: Oh ja, uh, uh, was ik helemaal vergeten. Ja, goed, uh, doe maar. In, uh, de, uh, to, uh, toen... Was het hier in Zandvoort? Ja, dat was hier in ja, Zandvoort. Hier ja, Zandvoort ja. mee, boven de. Boven de Hema? Nee, boven Jupiter heette dat. Oh, Jupiter, ja, inderdaad. Ja, waar woonde ik eigenlijk? Ja, vroeger de blokker, zeg maar. Als je goed luistert, dan hoor je misschien nog wel eens wat. En toen kreeg je de eerste afrekening.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 Ja, maar dat klopt echt, meneer Boek. Ja. <laughs> hij heeft een omzet van ja. een miljoen. Met, met, met die sexline, ja, ja, ja In is, de eerste onmooi, maand ja, ja. al. Onvoorstelbaar. Was, het was echt... In, nou ja, je ziet die pagina's nog wel voor je. Waarschijnlijk ja. in de Telegraaf. Pagina's ja, van allemaal... No 6 nummer, 6 nummer, 6 nummer, 6 ja, ja met ja, 06 ja, Ja, ja. En, en, en Menno had een hele afwijkende vormgeving van die advertentie. Dat maakte hij allemaal zelf. Waardoor het ja, linkslijnend en Wat helemaal niet klopte. Maar wel onmiddellijk opviel. Ja, ja, daar was hij echt briljant in. Doe je nog televisieprogramma's? Nee, het laatste programma wat ik heb gedaan was... begin dit jaar.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 heb je hier opgetreden hè, met drukwerk? Ja. Heb, heb je toen nog meegespeeld of niet? Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Dus Speel nee. je nooit meer mee? Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. Mijn plek is ingenomen door Harde Zoon, dus daar kom je okay. naar, dat is echt, nee, nee, nee, daar kom ik mee niet meer tussen hoor. <laughs> die, die komt ook in het boek waarschijnlijk, no. of niet? Jazeker. Over wie zou je nou het liefst nog een, een, een biografie maken? Als je mocht kiezen. Nou uh... ja, dus het is moeilijk.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 Uh, dus je moet uh, op een gegeven moment echt wel de wil en de, en de interesse hebben... om ja, zo lang ja, je tuurlijk. met iemand bezig te houden. En dat hangt heel erg van het moment op dat je, dat je eraan begint. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, ja, en, uh, vorige week is dat uh, boek van uh, Harry de Winter gepresenteerd. Hè? Waar, waar was dat? In Belte Geluid, het Belte Geluid, museum Geluid. Op, uh, op het uh, Mediapark. Daar kwamen ook een hoop mensen op af. Hè? Dat ja. Erg, uh, ja, dat werd gepresenteerd bijeenkomt. door Robert en Brink. goede vriend van Harry. Ja, en de ja. present eerste presentator van zijn Wereldhit Lingo. Uh,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 Uh, toen, ja, toen was het even heel stil in de zaal. We ja. dichtgeknepen strotjes. Van, oh ja? En, en, en uh, Robert ten Brink kwam met een beetje rode ogen weer ja? terug op zijn plek om het verder te praten. Want ja, ja. dat komt wel binnen. Ja, Want, ja. Het was voor het ja. eerst eigenlijk dat je, dat je weer 25 minuten die man hoorde praten ja. na een half jaar ja, ja. na zijn dood. Ja. Dus uh, dat was wel, had wel effect, ja. ja, ja toen, hij, is, dis, toen hij disjockey was, heb ik me, me, me, ben ik, was ik plugger. Dus ik kwam regelmatig bij, bij, bij de KRO uh, kwam ik tegen. En dan zeiden wij altijd... Hé hey, Harry, de winter staat voor de deur. <laughs> <laughs> maar altijd. <laughs> Heel vervelend. Maar de uh, kracht van de herhaling, ja. ja. Hij is ja. zelf ook te gast geweest. in zijn eigen begon, hè? Wintertijd, toch? Harry. Uh, toch? Harry de Winter nog? Ja, hij is ja, keer, ja, door, uh, De laatste. Jeroen Pauw ja. heeft toen... Uh, ja, Jeroen zijn, Pauw was dat, hè? He? heeft hem toen geïnterviewd. ja, ja. Dat was de laatste. Dat, die hebben we eigenlijk van die serie als eerste opgenomen. Want hij wilde daar gewoon vanaf zijn. Ja. Dat, dat, dat vond het nogal een ding. Om, uh, met de wetenschap van die, hiermee ga ik afscheid nemen van de wereld. Ja. Dus dat was een beladen proces. Maar, uh, en toen hebben we vervolgens de andere ja. vier uh, uh, nog opgenomen. Ja. Maar inderdaad. Dat was, uh, maar dat, ja, dat was een, het mooie was dat in het begin...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 ja. Aardappel, uh, ik Mag je hartelijk danken? Ik wens je nog een heel uh, fijn weekend. dankjewel en, uh, van hetzelfde. En een mooie, ja. Vakantie. Ja. En een dankjewel. mooie vakantie. En succes ja. met je nieuwe biografie allemaal. Dank je Right through me, don't you understand? Oh, my little girl. Muziek hierbij. Ja, prachtig, prachtig. Bij Goedemorgen, Zandvoort. Ja, uh, uh, live vanuit Rabbel. Jij weet, uh, uh, Ger, dat uh, normaal gesproken uh, onze. Hallo? Uh, Hallo? Onze, ja, je, je komt zo in de beurt. Uh. <lacht> ik moet je even introduceren, Carina. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Morgen, morgen, uh, morgen. Ja, ik Kan eigenlijk uh, zeggen dat uh, jij normaal. Als uh, onze verslaggever allerlei uh, dingen bezoekt en uh, Ante, daar. Ik hoor je helemaal niet. Oh, je hoort mij niet. Heel in de verte, heel oh. zachtjes. Wacht even, uh, dan gaan we iets proberen iets aan te doen. Ja, het is allemaal. Ja, ja blijft techniek. Is, hè? Ja, nou, techniek staat voor af. niks. Hè? Ja. Even kijken of. Ja. Hoor je ja, me nu beter?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 Volgende week ga ik... Ik hoor je niet zo goed meer. Ja, volgende nee, wat, week, ja wat je volgende week laat zien hier. Ja, ik, ik ga natuurlijk rondlopen. En ja. ik ga zelf ook mijn schilderijen tonen bij het LBC. Jij maakt, maar, je, jij maakt schilderijen van bloemen, hè, voornamelijk. Ja, ja. En dat komt dus ook weer met name door uh, Engeland. Uh, door mijn jeugd die ik doorgebracht heb op Curaçao. Huh. Mijn ouders hebben daar... Uh,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 een soort van English Garden uh, in Zuid-Limburg waar zij woont. Okay. Leuk hoor. Dus wij, uh, yeah. Ja, Dus dat is de inspiratie. Nou perfect, jij gaat volgende week uh, voor Goedemorgen Zandvoort ook uh, wat dingen vooraf maken ja. heb ik begrepen. Zeker. En uh, ja. Ja. Nou ja, dan komen we zeker terug op Zandvoort Art uiteraard en uh, ik wens je nog een hele fijne tijd in, in Bath.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 Kies het radiostation dat bij jou past. Dat past met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Zie FM. She in and says, come on, let's have it. She brings out the worst that you can be.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 Geen medelijden met een soldaat uh, hoor ik. Nu. Nee, ja, en, en de koning natuurlijk. En Het is een beetje koning, Engels, ja, hè? Een, en, uh, een, een beetje voor Carina. Dat was een beetje een uh, Engels Bath. nummer Ja, die is, uh, ja. Is, is nu met de rondleiding in Bath begonnen. Althans, we net aan de lijn, dat was een leuk gesprekje. Nee, en, uh, uh, ik heb nog maar één uh, gast, en uh, <coughs> dat zou Mauro uh, Reno de, de Lavalette zijn. Maar <coughs> die is nog steeds niet geharriveerd. Uh, ze zou komen, dus we wachten er heel, heel, heel even op. Ik heb samen met Thomas en, en Leon afgelopen donderdag hebben we een live uitzending gedaan.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 Ding geweest. Ja, in, is wel in, in geweest. Ja, ja, ja. En, en, uh, dus je bent uh, ja. jarenlang. Zeker. Heb jij, uh, en, uh, nou ja, ik heb het programma samen met, uh, met onze vriend Jaap Koper gepresenteerd. Dat was leuk. Wie komt er binnenlopen? Uh, uh, <laughs> Maura uh, Leonardel de uh, Lavalette, prachtige naam.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 ja, Maura Moves Business, klopt hè? Zo ja, Maura het, Moves uh, Mountains. Maura dus ik, ik moet ik Mountains. Verset, uh, ja. ja, ik verzet ja. bergen voor je. Ja. ja, ik moest even mijn dochter wegdrukken, maar. Ja. Uh, <laughs> uh, dat is net even tussen. Ik even op stil. Ja. Ja, zo. Nee, maar we hebben je uitgenodigd omdat uh, uh, ik had gelezen dat. Uh, Sanford voor Business Ladies. Ja. Uh, dat, is een, dat is een organisatie die al, al even bestaat, hè, ja. maar ook weer een beetje uh, moeilijk heeft gehad, en ja. uh, weer een beetje Zeker. ingekakt is. Ja.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 Ja. Het enthousiasme hebben ja. om dan ook wat te gaan doen. Ja. En ja, te helpen. Ja. Kom met ideeën. Ik bedoel, ja. ja. ik kan niet een kaart trekken met 230 man. Nee, nee dat is dan een hap beetje hap lastig. Ja. Ja. <tus> dus nou, als jij, als jij je eigen levensverhaal een beetje vertelt. Want jij hebt in de... In de, in de... <laughs> Entertainment industrie gezeten en ja, ja. je hebt uh, stemmetjes ingesproken, ja, noem maar op. Jij hebt ja. ook een hoop dingen gedaan, hè? Ja, ik pak alles aan wat ja, je ik pak, vind. Ja, je pakt alles aan. Ja. Ik heb je nog een keer op het toneel zien staan zelfs. Nou, Weet kijk, je nog? Ja, Tijd geleden, Amsterdam. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat was leuk, Dat ja, was leuk toen, ja. zeker. Ja. Dus jij ja, hebt ook een heleboel gedaan, maar, ja. maar zo op iedereen zijn eigen verhaal ook waarschijnlijk? Ja, waarschijnlijk wel, ja. ja. ja ik ben, ik ben uh, een complete chaot en een uh, ADHD'er, <laughs> dus ik vind ook alles leuk. En mijn boog, mijn, mijn, mijn concentratieboog is vrij kort. Ja. Dus als ik iets, weet je, binder dan dat. oké, okay, next. Ik herken, ik ga gewoon, ja. Maar dat kan ook met mijn werk, want ik ben ZZP'er. Dus ik, ik herken kan ook ja. pro projecten ja. doen en dan stoppen. Ja. Ik moet niet uh, tien jaar bij dezelfde baas zitten. Hm? Nee, begrijp ik. En het klussen. Hebben. Jij kunt alles. Ik kan, nou, ik kan niet alles. Ik ben, ik ben zelf schilder en ik kan heel goed ruimen en opruimen ja. en sorteren. En, maar ik ben eigenlijk een kleine aannemer. Dus als jij met een probleem komt en je hebt een huis te voeden. Voor... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.